Wij zijn de babysitters van het peloton De baby van de generaal die lacht zich We zijn zo graag de babysitters boekie boekie zong En die gaat Boogie. En iedere keer als ik het in de luier rond En kijk die net of hij dat niet zo lekker vindt als ik hem roep, dan baalt hij van de hele groep, dan lacht hij. En als ik met de baby naar een tentje ga, en samen met de jongen soms een wiegje sla, dan lacht die ons eens aan die kleine aan. dan doet hij. De korporaal die had een aapje in een kooi, de baby van de generaal die vond hem mooi. Maar toen die kleine apen in zijn handje deed, toen deed hij. Die... <tie> Ik ben toen net er naar de M.G.D. gegaan. De hospik heeft een pleister op zijn duim gedaan. Nu zingt hij met de peloton de babysitterzong en die gaat. <lacht> en iedere keer als ik het in de luier dan kijk hij net of hij dat niet zo lekker vindt. Als ik hem roep, dan haalt hij van de hele troep, dan laat ik. <lacht> ik heb aan babysitten echt mijn hart verpand, en zing met de soldaten in ons kleine land. The boogie boogie de babysitter is Boogie woogie van het peloton. En die gaat... Boogie. <laughs>